Nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Met het NOS journaal. Het idee om het Nibud nog eens naar de zorgpremies te laten kijken... komt van CDA-leider Buma. Net als veel andere vertegenwoordigers van partijen die de oppositie gaan vormen... hekelde hij de plannen van de VVD en PVDA daarover. PVV, SP, CDA en D66 kondigden aan dat ze de voorstellen niet zullen steunen... omdat die volgens hen voor veel groepen onrechtvaardig uitpakken pvd leider Rutte zei in het debat dat hij niet van plan is de plannen te schrappen, maar hij wel wil met andere partijen wil samenwerken bij de uitwerking. pvda voorman Samson liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. Rutte hield vast aan de algemene koopkrachtcijfers. en Daarop blijkt volgens hem dat mensen die meer dan een ton verdienen er 0,6% op achteruit gaan.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 Amerikaanse president Obama hervat morgen zijn verkiezingscampagne... die was stilgelegd vanwege de orkaan Sandy. Volgens een campagneteam gaat Obama naar Nevada, Colorado en Ohio. Zijn republikeinse uitdager Romney houdt vandaag al een campagnebijeenkomst. Hij is in Florida, een staat die grotendeels door Sandy is gespaard. Obama bezoekt vandaag New Jersey, een van de zwaarst getroffen staten. Dan het weer. Steeds meer zon en het blijft droog bij een graad of 11...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 that news. -A -A don't go to bed with no price on your head, Ooh, no, don't do it, no, no, no, don't do the crime if you can't do the time, mm. Right. You're gonna get hurt. Mm -hmm. Sammy Davis Jr. was dat, uh, dames en heren, met het team uit de uh, prachtige TV-serie inderdaad uh, Barretta. Kunt u zich dat nog herinneren? Ja, dat kunt u zich nog wel herinneren, natuurlijk. Oké, okay, um, nou, dit was hem dus: Barretta's team bij Sammy Davis Jr. Dit is Kiki D. En het heet Stay With Me, baby. When things went wrong, baby Who did you run to And find a shoulder to lay your head upon Baby, wasn't I there Wow. Did I van het prachtige lied I Got The Music In Me. En uh, ook van dat uh, duet met Elton John, Don't Go Break In My Heart. Maar dit was een cover van een nummer dat we uh, ook kennen in de uitvoering van Janis Joplin. Maar vond deze ook wel erg mooi, hoor. Toevallig. What it didn't last. Sorry. The wonderful ja. days. is Tony Ronald. The I don't know where I stand. What I'm to do. Try to forget and I found someone new. So I prayed on my knees to heaven above, send me somebody, please, someone to love, blend into my story, give me your hands. don't let me down. With a heart to be demand, I'm screaming like hell, but nobody has me, nobody. They Light up in my world When sunshine is gone Go off when every bell And knock on its door No one but me In this place anymore I'm screaming like hell Nou, die maakte één plaatje en daar hadden een hintje mee en dan was het gebeurd voor de rest. Maar uh, ja, dat is wel een leuk liedje. Help, get me some help. Me and children on children's toys. Try the music she will enjoy. Me and children on children's toys. Ooh, she's looking, at believe, oh boy, you will like me Ooh, we, you soon will see I hope that you oh, will you. like me And I'm building a castle in Spain for thee in Spain. Zo'n zo zo vrolijk liedje als je zo naar buiten kijkt naar het weer. en het, het is lekker warm. Nou ja, warm, 11 graden, 12 graden. Maar goed, dat doet er niet toe. Het ziet er lekker uit gewoon buiten. Het zonnetje schijnt en zo. En uh, lekkere muziek op de radio bij CFM natuurlijk. Uh, de vinyljaren. En uh, ik zei het, dat we doen vandaag een beetje mixen. Want uh, af en toe zoveel mogelijk van vinyl. Maar af en toe moet er wel eens even een cd'tje tussendoor. Uh, ik heb je al verteld hoe dat komt. Ik heb maar één dopje. En ja, daar kan je niks voor... Instellen. Dus dat is het probleem. Dus vandaar. Af en toe maar wat van, uh, van een oude van cd's. Maar het is wel allemaal muziek uit het vernieuwd tijdperk. Want dit komt ook weer uit de 70e jaren. CCC Incorporated Castles. In Spain. En dit is Roger Glover. Als alles tenminste volgens plan verloopt. Dan zouden we nu Roger Glover moeten krijgen. En dat gebeurt. Oef. Oh, nou, dat kan dus niet. want Die is... Die is dermate slecht. Dat kan helaas niet meer. Sorry hoor. Dat is het nadeel als je niet kan voorluisteren. Maar goed. Door met de roadies. En Just Fancy. Just Fancy. Harry Wijnberg was de voorvanger, de zanger dus. Zeg maar zeggen, dat nummer heette uh, Just Fancy. Ook uit halverwege denk 66, 67 zo'n beetje. Uh, ja, sorry, die Roger Glover, die ging niet door, want die, die, die naald sprong gewoon over het plaatje heen. Dus het was iets helemaal verstorend te zijn. Helaas, want het is zo'n prachtig liedje. Maar goed, dat draaien we binnenkort dan wel weer een keertje in Zandvoort luncht of zo. Want dan kunnen we het wel digitaal doen, dan maakt het niet uit. Uh, en ik heb dat nu zo niet aan dus dat houdt u dan goed gewoon in Roger Glover, dat doen we wel een keer. Uh, nu Cliff Richard, dat wel. I like small feet. you voor Sounds, een productie van Alan Tarney. Uh, Cliff Richard heeft natuurlijk als zanger... Nooit, hij heeft eigenlijk nooit iets geschreven. Uh, voor zover ik weet althans. Uh, hij heeft natuurlijk altijd wel de mazzel gehad... dat hij gewoon met de muziek mee kon groeien. Omdat hij altijd hele goede producers achter zich had. Zoals in het begin natuurlijk Norrie Permer. En later ook uh, heeft hij heel veel gedaan met uh, Alan Tarney. En die bracht hem eigenlijk een heel naar een hele hogere top qua moderne muziek, moderne geluiden. En ja, daar is Cliff altijd gewoon lekker, lekker mee bezig gebleven en goed gebleven. En dan gaat het op de dag vandaag Gaat hij nog steeds als een speer... terwijl hij al dik in de zevende is. Maar uh, hij doet het nog steeds, hoor. Hij is nog steeds lekker bezig. Vorig jaar uh, hebben ze nog met de Shadow samen een, uh, een reuni-concert gegeven. En uh, ja, het blijft gewoon een fantastische man met gigantisch veel hits op zijn naam. Sir Cliff Richard noemen we hem tegenwoordig al. Want hij is, uh, net als Paul McCartney natuurlijk... Uh, uh, ja, onderscheiden door het Engelse vorstenhuis, Sir Cliff Richard. Oké, okay, zo moet je hem eigenlijk netjes, netjes, afkondigen op dit moment. Ja, het is zo, echt waar. En dit is uh, heel veel anders. Dit is Solution. Organisten van Willem Anders is onlangs overleden. Tom Barnhagen was uh, een van de grote jongens uh, die uh, op saxofoon speelde. En dit nummer dat heet Divergent. En dit thema herken je natuurlijk, want Jan Akkerman heeft het ook opgenomen. Toen heette het Tommy en nu heet het Diversion. De was dat. Uh, Bent uit Groningen vandaan. Met uh, ja, Tom Barlage, de, de Blazer. Uh, en uh, de organiste van Willem Ennis, die is uh, een paar weken geleden overleden. Helaas dus. Ook een band die je in één naam kunt noemen: met Benz als Exception Focus. en Focus. Want je houdt het niet voor mogelijk wat voor vreselijke goede zeg maar prog-rock bands er in Nederland uh, rondlopen. En dat is vandaag nog steeds zo. Er zijn nog steeds van die bands die zich met symfonische muziek bezighouden. Zoals bijvoorbeeld EPK en, en uh, Within Temptation. Uh, uh, Aaron bijvoorbeeld. Al dat soort prachtige bands. Allemaal Nederlands product en het is ongelooflijk mooi. Goed, we springen nu helemaal vaak van de hak op de tak. En u krijgt van alles wat voor rap en groen. Vandaag vooral op uh, 45 toeren. Dit is Art Garfunkel. Hebben ze zich het filmpje met die leuke konijntjes, niet waar? Bright Eyes. Het kwam uit Bright Eyes, geschreven door Mike, geschreven en geproduceerd, moet ik zeggen, door Mike Bad, En natuurlijk gezongen door Art Garfunkel uh, van het legendarische duo Simon Garfunkel. Maar hij heeft ook solo hele mooie dingen gedaan waarvan dit het prachtige bewijs was. Oké, okay, vinyljaren nog steeds, dames en heren. We zijn nog steeds bezig in, uh, ja, in de vinyltijd en uh, dat is, was een hele mooie tijd. Uh, vandaag komt het uh, niet allemaal van vinyl, maar wel uit het vinyltijdperk. En ja Ik heb er wel een paar keer uitgelegd hoe dat komt. En ga ik niet nog eens doen hoor. Maakt mij het uit. We, bedoel, we dragen wel lekkere muziek. Volgende week doen we weer uh, regulier met LP's en zo. Maar vandaag hebben we Singletjesdag. Ja, dat is ook leuk hoor, Singletjesdag. He, dat je niet denkt dat het voor alleenstaanden is. Ja, die mogen ook. Alleen staanden mogen luisteren. Alleen zittenden mogen luisteren. Zelfs liggenden mogen luisteren. Vinden wij allemaal niet erg. Ik zag jouw gezicht weer. Ja, Sandy Coast the 60s, I see your face again. I see your face Korte liedjes. Die haalde net de twee minuten, denk ik. Uh, Hans Vermeulen, natuurlijk, samen met zijn band, de Sandy Coast. En dat nummer heet I See Your Face Again. We gaan uh, verder met een mooie plaat van Roger Daltrey. Without your love.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 We kennen hem natuurlijk wel van het wat ruigere werk met de hoe en zo. Maar uh, dit kon hij dus ook. Heel mooi, prachtig liedje. Without your love. Uh, Roger dus We gaan verder met een uh, Nederlandse band. Catapult, ze kwamen uit Leiden. Later gingen ze op in Rubberen Robbie. Let your hair hang down. <laughs> in biedige stilte. Katapult uit Leiden kwamen ze. En uh, ze hebben een paar singles gemaakt onder die naam. En toen zijn ze overgegaan in het uh, hilarische Rubberen Robbie. En uh, dat, uh, dat was een hele verhalen apart. Want die gingen dan op vrijdagavond bijvoorbeeld, of op een avond, gingen ze naar de kroeg. Dat was meestal de hut van oom Henne, een hele beroemde kroeg in Leiden toen de tijd. En uh, dan gingen ze met z'n allen aan de, aan de tafel zaten, uh, zitten en bier drinken of andere drankjes. En een van die gasten die moest dan nuchter blijven en die had een bloknoot bij zich liggen. En er werd alles opgeschreven dan aan onzin wat ze die avond aan die tafel zaten te verkondigen. En dat gebruikten ze dan later... Uh, voor hun platen Zo hadden ze bijvoorbeeld een, een medley van de Nederlandse sterren. Die draaien, die, die stralen overal. Weet je wel, echt op zijn leids. En dan met, met allerlei verbasende teksten van, van Nederlandse liedjes uit die tijd. Heel leuk, Rubber en Robby. Maar uh, ze zijn dus ooit begonnen als de band uh, Caterpillar. Nu weer iets heel anders. Crystal Gale. Jawel. En die vraagt of je haar bruine ogen alsjeblieft uh, niet blauwe maakt. Je slaat toch geen vrouw een blauwe oog? Ben ik nog gek? Don't know when I've been so blue Don't know what's come over you You found someone new. And don't it make my brown eyes blue No. What I had But honey, now I Don't make my brown eyes blue dat is crystal gale en een en weet je wel vaak bij de band krijgt of zo so, die de vraag makkelijk liedje mee zingen nou die zingen dit liedje uh, wel het is heel populair onder zangeresjes denk ik gewoon don't make my brown eyes don't it make my brown eyes blue van Oh ja, Crystal Gale. Uh, ik heb, ja, natuurlijk, ik als oude man zit ook op, uh, op Facebook. Ja, ik blijf, ik blijf met mijn tijd meegaan. En ik heb, uh, ik heb één vriend op uh, Facebook: en dat is Jan de Hond. En Jan de Hond, dat is uh, de oude gitarist van ZZ en de Maskers, van de Maskers natuurlijk ook. Hij heeft, het is een hele fantastische gitarist. Hij heeft ook nog een tijd met Boudewijn de Groot gespeeld. En dat soort mensen. Nou, uh, ik denk niet dat hij luistert, maar ik zag toevallig op zijn, uh, op zijn Facebook pagina zag ik alle oude singeltjes waar die, die, die, daar, uh, die daar tentoonspellen, althans de hoesjes ervan. En er was dit er één van. Ho! Fout fout fout fout, fout. fout. fout. fout. Fout. Fout. Moment hoor, even kijken. Oh, ik heb de goede cd er niet in zitten. Ja, dat is het natuurlijk. Dat is heel dom. Nou, doen we eerst even het anders. Dan doen we Jan de Hond zo. Goed? Vind je het goed? Ja. Of chefs, huh? Angel eyes, angel eyes, don't you worry about me. Angel eyes, angel eyes, angel eyes, don't you worry about me. Angel eyes, I've got a teaspoon for emotion, a cupful of brains for our most rational ocean. Is the river I wade through, and the duties and devotion. So, love's predestination. Love's my sweet devotion. You, Can I tell ya? I'm gonna tell ya. Can't, can't Searching for something, isn't it? Not be a part of the scene. And I tell you, I'm gonna tell you. Niet dus. Het is een Nederlandse band, die heette American Gypsy. En uh, dat nummer dat heet Angel Eyes. Ja, Ik uh, maakte even een klein foutje, want ik had gewoon het verkeerde ding uh, opgezet. Ik had het over Jan de Hond, fantastische gitarist van, uh, van de Maskers in de tijd. En uh, hun eerste grote hit uit 1963, dat was dit.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 Pas toe, gratis dan! We dronken eerst een knekelwijn naar recept van Frankenstein. Daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoet. Oh, Het hoofdgerecht van kraakbeensnippers Klaargestoofd in keldervocht Was lichtgeroosterd door de adem Van een monsterlijk gedroogd op Dracula. Dracula. Dracula Dracula Dracula Dracula Dracula Wat zal er straks op tafel staan? Vermeldde leer, nog veel heerlijks meer, maar ik sprong uit het raam, wat bij de toespij stond mij maar. Ik nog een leuke plaat klaar, heb ik geen tijd meer voor. Dus helaas, jammer, volgende keer beter. Dit waren de Vanille Jaren, jongens. Bedankt voor het luisteren. Ik ga lekker naar huis. En uh, we zien elkaar in ieder geval vrijdag weer bij Zandvoort luncht. Dag! Fijne week verder.